de musique. en Twan, welkom in onze studio. Um, Twan, jij werkt bij De Hoop als um, begeleider en je geeft ook trainingen in het challenge programma. Um, we gaan praten over uh, terugvalpreventie. Kan je uitleggen wat dat is? Uh, terugvalpreventie is wat het woord zegt. Uh, proberen te voorkomen om terug te vallen in, uh, in hetgeen waar je niet meer terug wil vallen. En uh, dan gaat het over uh, verslavingen. Uh, ...bij de hoop proberen we mensen te helpen om niet meer terug te vallen in hun verslaving. En uh, dat kan van allerlei verslavingen zijn, van gokken tot drugsgebruik, alcohol. En uh, ja, terugvalpreventie is dus het voorkomen dat mensen die gestopt zijn... Uh, ...toch weer uh, gaan gebruiken of in een verslavingsgedrag terugvallen. Je weet precies hoe dat is Robert, om uh, verslaafd te zijn, om af te kicken, ...om te geholpen te worden om daarmee te stoppen en toch weer terug te vallen. Daar heb ik inderdaad wel enig beter over, ja. Want jij bent cliënt bij De Hoop. Um, waar ben je aan verslaafd geweest? Eigenlijk zo'n beetje alles, behalve LSD. Alles betekent uh, roken, uh, drinken, pilletjes, spiet, cocaïne en heroïne. En hoe ben je daar aan verslaafd geraakt? Dat is een uh, lang verhaal, denk ik. Um, voornamelijk om, op de eerste plaats denk ik, uh, experimenteren. Um, vervolgens... Um, vind je het zo leuk uh, dat je eigenlijk een onder, onderdeel van je leven wordt en voordat je het weet zit je er eigenlijk uh, in gevangen nou, hoe het zat het in jouw leven dan, hoe kwam je daarmee in aanraking uh, nou, mijn ouders die uh, rookten allebei al dronken ook stevig ik kom uit Katwijk en daar is het vrij normaal om dat toch uh, uh, te doen denk ik ergens uh, de stap was voor mij heel gauw gemaakt om een keer een peuk te gaan roken vervolgens als je rookt dan Stel je toch weer de deurtjes open voor andere verslavingen, dat is algemeen bekend. En zo kwam ik dus met mijn eerste joint al heel vroeg in aanraking en nou ja, eigenlijk met alles zo'n beetje. Tot uiteindelijk het verhaal heroïne en dat was eigenlijk een doodlopende weg. Hm. En toen ben je, uh, op een gegeven moment heb je de keuze gemaakt om hulp te zoeken? Ja, ik heb in 2007, 2008 ook een jaar hier binnen de hoop uh, uh, opgenomen geweest. Was het moeilijk om hulp te zoeken? Ja, het is voornamelijk uh, de eerste stap, is het vaak het moeilijkst. Uh, omdat je toch gauw geneigd bent om uh, alles zelf op te willen lossen. Maar uh, had je wel door dat je een probleem had? Uh, ik heb, het heeft echt, zeg maar, tien jaar geduurd voordat ik erkende dat ik een probleem had. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, uh, besefte ik heel goed dat ik inderdaad uh, hulp nodig had. Ook omdat ik mijn baan verloor, uh, relaties onderling, merkte ik, hé, hey, dit gaat de verkeerde kant op. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen nogmaals om uh, mij op te nemen bij Stichting De Hoop. En waren er mensen in je omgeving die je eigenlijk al hadden aangeraden om dat te doen? Om hulp te zoeken? Uh, menig, menig keer inderdaad. Uh, voornamelijk mijn ouders die erop uh, aan sturen, hey, uh, doe wat met je leven, uh, ga hulp vragen, want wij weten eigenlijk niet meer wat, uh, wat we met je aan moeten. Uh, maar goed, dat, dat hoor je enigszins wel. Alleen, uh, ja goed... Uh, de stap en het toenemen hebben gewoon nog, nog heel lang geduurd, denk ik. En uiteindelijk, uh... Waarom duurt dat zo lang voordat je uiteindelijk. Omdat je gevangen zit in een, in een, in een, in een, ja, een web van verslaving. Uh, ja, het is moeilijk uit te leggen. Het heeft te maken, denk ik, ook met uh, hoe je in het leven staat, denk ik. En, hm. uh, ja. het, is, het is een moeilijk verhaal. Het ja. is een moeilijk verhaal. Oké, okay, maar je bent uiteindelijk opgenomen en je zei al eerder al een jaar geweest, en toen ben je weer teruggegaan of zo. Wat... Ja, toen heb ik uiteindelijk ervoor gekozen om terug naar Katwijk te gaan om daar uh, verder traject uh, te gaan volgen. Het heeft uiteindelijk uh, vier maanden geduurd... voordat ik weer uiteindelijk de stap nam om uh, te gaan gebruiken. Dus uiteindelijk mijn eerste terugval gebeurde na vier maanden... en toen ging het eigenlijk dubbel zo snel. Oké, okay, dus je bent een jaar clean geweest. Ja. Toen ben je vier maanden uh, naar buiten gegaan. Ja, ook Terug het naar gelegen. Katwijk. En uh, teruggevallen. Teruggevallen, keihard. Uiteindelijk, uh, ja hoe gebeurt dat? want je bent een jaar ben je clean en dan ben je toch eigenlijk wel van de verslaving af zou je zeggen? Dat komt omdat ik um, nog altijd um, innerlijke problematiek had waar ik nog niet aan had gewerkt of niet had verwerkt. Um, waar moeten we dan aan denken? Je hoeft ja. niet in details te treden, maar wat, wat, wat Waar denk ik aan als, als, je denkt, als je het hebt over innerlijke problematiek? Ik denk ook uh, datgene wat ik uh, heb veroorzaakt tegenover mezelf, maar te, tegenover mijn familieleden, uh, tegenover de gemeenschap. Uh, dat is te veel om op te noemen denk ik. Maar ik heb ook wel heel veel op crimineel gebied heb ik heel veel uh, teweeg gebracht ook, en heel veel kapot gemaakt. Mm -hmm. uh, het zei ook dat ik iemand was die een leven had, ook binnen de hoop denk ik. Uh, het zei ook dat ik uh, stiekem mijn dingen deed en niet in de waarheid leefde. Um, dat broeit in, in, in, in mij en uiteindelijk heeft ervoor gezorgd dat het tot een climax kwam. En uiteindelijk uh, weer ben teruggevallen in mijn oude patronen, want daar hebben we het over een oude patroon die uiteindelijk weer oppakt. MUZIEK Oké, okay, we, we hebben het over terugvalpreventie. Um, je, je noemt net dat je uh, um, ja, terugvalt in, in oude patronen die je oppakt. Um, Twan, jij werkt bij de hoop en jij hebt veel te maken met verslaving en met verslaafden die eigenlijk uh, last hebben van, van dezelfde dingen waar Robert eigenlijk over noemt. Is dit iets wat een herkenbaar verhaal is? Ja, zeker. Heel herkenbaar verhaal. Ehm... Um... Hetgeen waar een verslaving eigenlijk op floreert, om het zo te zeggen, is uh, leugen. En uh, um, als het dan gaat om terugvalpreventie, dan is waarheid de tegenhanger. En eigenlijk uh, wat het allergrootste belang is, is dat we waarheid hebben. En in een Roberts verhaal hoor je over dingen die in het verleden gebeurd zijn, dingen die, waar hij die zich voor schaamt. Uh, waarheid daarover is heel belangrijk. En. Uh, nou dat is eigenlijk iets, iemand heeft gezegd over terugvalpreventie. De kern van terugvalpreventie is om in de tijd dat het goed gaat een plan te maken voor de tijd dat er waanzin toeslaat. En, uh, en, en uh, ja, die waanzin, dat is iets wat op zo'n moment, de meeste, de meeste mensen willen niet meer terug naar hoe dat het was, naar die waanzin. Terwijl als het gaat over terugvalpreventie is het heel erg belangrijk dat mensen juist gaan kijken wat is nou eigenlijk allemaal gebeurd. Wat heeft er allemaal afgespeeld? Uh, om vervolgens dan een plan te maken en ook echt te weten van waar zat ik in en waar ga ik mogelijk weer in terechtkomen dus eigenlijk een beetje voorbereiden op de, ja, zeker. de tijd die komen gaat, ja. hoe, hoe doe je dat in de praktijk hoe ziet dat eruit, stel een gast is bij je opgenomen en je gaat hem helpen om, uh, die geeft ook trainingen ja, dat is natuurlijk een ongelooflijke veelheid van, van facetten die daarbij komen kijken. Heel praktisch. Heel praktisch gewoon van hoe leer ik nee zeggen. Hoe, hoe, hoe, hoe doe ik dat? persoonlijk maken, niet in het algemeen, van roken is niet gezond voor me, maar ik heb vastgezeten in roken. Gewoon waarheid daarover. En als ik ga roken, dan is het eindzoek. Maar nee zeggen is dan heel concreet gewoon iemand biedt mij een sigaret aan en hoe zeg ik nee? Ja, hoe zeg ik nee? Heel, heel praktisch. en Zo zijn er natuurlijk heel veel praktische vaardigheden aan te leren en ook te bespreken van hoe doe ik dat. Um... Toch, die praktische vaardigheden die, als ik Roberts verhaal hoor, dan uh, had, jij, had jij genoeg aan, aan alleen nee zeggen? Want jij, jij hebt dat waarschijnlijk ook geleerd, dat wat Van zegt, leren nee zeggen... ...en toch na vier maanden buiten zijn, komt er toch een moment dat je toch weer ja zegt. Ja, het heeft ook te maken met een stukje houding, denk ik... Um... Een stukje gezonde levenspatronen die je voor jezelf ook... Uh, maar nam, je moet, een, nam je dat wat je niet geleerd had, dat wat je geleerd had in de, bij de hoop, had je, nam je dat dan niet serieus? Ja, zeker wel. Ik heb ontzettend veel geleerd in het jaar en ook ontzettend veel geleerd van Twan... in de laatste vier maanden die hij, toen hij mijn be, be, begeleider was. Maar doordat je toch uh, te maken hebt met uh, uh, oude patronen die uiteindelijk weer tot stand komen... Uh, is het gewoon heel moeilijk om, daar toch, uh, um, om die beproevingen toch... Uh, uh, ja, van je af te slaan of bewijzen K van Twan, kan jij dat eens analyseren even? Hè? De, de, de, vanuit je kennis van de verslaving, maar ook vanuit je persoonlijke kennis van Robert. Hoe, hoe, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou, wat ik gezien heb, um, door de tijd heen, we hadden het net over praktische vaardigheden. Nou, um, dat, die zijn belangrijk. Um, maar uiteindelijk gaat het om um, een plan maken voor de tijd dat de waanzin toeslaat. En die waanzin die moet in beeld komen. En Robert geeft al aan dat er dingen zijn in zijn leven die, uh, die pijnlijk zijn. Um, wat ik zie is of mensen nu een hele pijnlijke geschiedenis hebben. Of dat ze zijn gaan gebruiken en merken van hey, dit, dit, dit is iets wat fijn is. En daarin vast zijn komen te zitten. In alle gevallen is het zo dat uh, um, ze zijn gaan kikken op datgene waar ze verslaafd aan raakten. Het is iets geworden en als iemand bijvoorbeeld voor de eerste keer cocaïne ontdekt, dan is het wauw, dit is iets neemt niemand meer af. En, en daar zit zo'n vreugde in dat middel, er zit zo'n kick in uh, het gebruik daarvan, uh, zo'n kick in het ontvluchten van de werkelijkheid. Zo'n kick, noem maar, dat, dat, er komt zoveel bij kijken welk middel of welk verslaving het ook is. Ik check het even bij je buurman, Robert, is dat zo? Uiteraard. Het is een van de redenen waarom mensen inderdaad... Uh, ...toch weer teruggaan naar... Al, ja, zeker ja. weten. Ja, ja. Ja. Het heeft wel iets extra's. Uiteindelijk, ja. Mm -hmm. Maar goed, de problematiek eromheen... Uh, ...is natuurlijk uiteindelijk uh, veel erger dan uiteindelijk... ...de verslaving zelf uiteindelijk vind ik persoonlijk. Oké. Okay. Fran, uh, ga verder. Oh, um, die kick... ...dat is een enorme emotie die naar boven komt. En um, de vreugde die beleefd wordt daarvan, die compenseert de schuld, de schaamte, de pijn de moeite, en daarbij zie je, zie je twee uh, extreme emoties, een extreme positieve emotie ten opzichte van een uh, extreme negatieve emotie, die elkaar compenseert, en uh, dat is zo intens, uh, dat verslaving dus niet alleen maar te bestrijden is en terugval niet alleen maar te bestrijden is met verstandelijke kennis en inzichten, dat gaat dieper en, uh, en als je dan vraagt van, hoe behandelen we dat? Uh, nou, onderdeel van de training is bijvoorbeeld uh, om mensen uh, te laten spreken over een terugval. En te laten spreken over wat hebben ze beleefd. En daarbij aan bod te laten komen de enorme boosheid of verdriet of pijn waar ze doorheen gingen. Maar ook de enorme vreugde en kick die kwam toen ze gingen denken van hé, hey, misschien dat middel. En de opwinding die daar toen naar boven kwam. En ze bewust te maken van uh, datgene wat er op zo'n moment gebeurt. Uh, zodat ze gaan realiseren dat het meer is dan alleen maar van hey, ik wil voortaan niet meer gebruiken. Maar leren mensen door terugval heen? Uh, is mogelijk. Ja, ik zie Robert te knikken. Heb je geleerd van die terugval? Ja, zeker. En vooral ook uh, het onder ogen zien, het openbaren. heeft mij heel erg geholpen om uiteindelijk uh, stappen te nemen, in, ook in waarheid denk ik ook. En, en Omdat de... je was teruggevallen, je hield het voor jezelf. Ja, en je ja. bent het gaan delen met je omgeving. Heb ja. je eigenlijk geleerd om eerlijk te zijn? Nou, dat, dat is voornamelijk ook uh, de belangrijkste stap naar herstel, denk ik ook. Uh, na zo'n terugval is het belangrijk om inderdaad te openbaren, om uiteindelijk uh, ruimte te krijgen in je hart. En daarmee ook uh, stappen te on ondernemen. Want ik heb ook uh, ervaren dat als je dat voor jezelf gaat houden, wat vooral in mijn vorige behandeling uh, aan de hand was, dat het uiteindelijk binnenin je blijft. Weet je. Uiteindelijk moet het toch op een of andere manier eruit. En dat heb uiteindelijk ervoor geleid tot soort uh, Oorzaken uh, dat het gevolg een terugval uiteindelijk was. En niet zomaar een terugval, echt een terugval waarmee je echt alles en iedereen verliest, denk ik. En jezelf voornamelijk. En doe je dat nu uh, anders dan in de behandeling? Ik ben, um, ik ben binnen deze behandeling één keer teruggevallen in, in Roken. En de eerste gedachte was, nou, weet je. Uh, het maakt niet uit, maar aan de andere kant, het gaat niet zozeer om uh, de terugval in het gebruik, maar het gaat meer van uh, hoe ga je daarmee om en breng je het inderdaad aan het licht, zodat je inderdaad verder kan. Weet je. En dat heeft mij toch echt enorm geholpen in, binnen in mijn behandeling en er heel veel van kunnen leren. En ik denk van ja, weet je, uh, soms ben je bang voor de consequenties, maar eenmaal die stap gemaakt, uh, zet dat je wel vrij en kan je dus weer verder met je behandeling en je leven en uh. Datgene waarvoor je hier bent. slangsvrij bestaan. Met deze wetenschap. En waarom heb je dan in het eerste jaar dat je bij de hoop was. Waarom heb je dat toen zo voor jezelf gehouden? Waarom heb je zo geleefd in die leugen? Wat was daar de oorzaak van? Weet je dat? Ja. Ik denk toch ook nou, voornamelijk bang, uh, bang om daarop afgerekend te worden. Uh, uh, angst. Een uh, uh, stukje perfectionisme komt er ook in voor. Ik ben, Dat iemand die heel erg ho hoog de lat legt. Uh, en ook heel bang om fouten te maken denk ik. Uh, maar goed, dat zijn leugens die je zelf aanpraat denk ik En uh, dat was ook voor mij de reden om denk, alles voor mezelf te houden weet je? En het allemaal zelf op te middelen op Terwijl je bent hier om juist met de hulpvraag omgeholpen te worden hm. En als je dat inderdaad voor jezelf houdt Dan zie je uiteindelijk dat het, uh, uh, dat het je gevangen houdt Weet je het is Eigenlijk gewoon die afleggen van, van je eigen, afleggen van je eigen hoogmoed of je trots. Verschieft. Trots, ook een heel ja. belangrijk uh, themaatje in mijn, uh, in mijn behandeling, nu nog steeds. Ja, ja zeker. <laughs> het het begint te lachen, want die herkent dat. <laughs> wat, wat, is dat iets wat, wat, wat veel uh, um, ja, mensen in de weg staat, die verslaafd zijn? Ja, ik denk dat uh, Robert noemde net in zijn verhaal hoogmoed... Uh, daarvoor noemde die angst. Ik denk dat die twee dingen heel erg met elkaar samenhangen. En uh, vanuit angst uh, ga je jezelf wijsmaken dat je wel uh, het zelf kunt. Dat het wel lukt. En um, ik denk ja, um, angst is een grote sleutel uh, om dingen om te verbergen. En, en uh, wat ik in het begin al zei, leugen, verbergen van zaken is iets waar verslaving om drijft. Um, dus ja, ik denk dat is herkenbaar Dit zal voor veel luisteraars ook herkenbaar zijn, omdat we, we praten nu specifiek over verslaving en over de terugval in verslaving. Uh, dus opnieuw weer middelen gebruiken, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die uh, een voornemen hebben om gedrag te veranderen. Want ze weten dat bepaald gedrag leidt tot uh, um, het, ja, die kunnen overal, er kunnen gedragingen bestaan in ons leven, waarvan weten ze eigenlijk niet goed dat ik het doe. Ik zou het eigenlijk anders moeten doen. En uh, dan weten ze een tijdje lang dat gedrag te veranderen... maar dan volgens toch vallen ze weer terug in oud gedrag. Um, is er iets universeels te, te, te benoemen in, in dat wat we vandaag zeg maar, met elkaar behandelen? Waar mensen iets aan kunnen hebben? Ja, ik denk het wel. Je spreekt over mensen. Uh, dan komt het natuurlijk heel dichtbij, onszelf ook. Uh, ik denk dat we allemaal daarmee worstelen... en uh, nemen het gegeven van ik wil niet... Uh, kritisch zijn naar mensen. Ik wil niet roddelen over mensen. Ik wil niet... En dan merk je dat je toch heel snel in dat soort dingen vervalt. En sommige mensen misschien in dat televisie kijken, waar ze merken van... hé, hey, ik kan het niet in de hand houden, of eten, of wat dan ook. Um, en ik denk het universele daarin van wat... Um, wat is dan het geheim? Dan denk ik toch dat we komen bij dat, dat punt waar we het over hadden. Hoogmoed, trots. Uh, nederigheid uh, is de tegenhanger van dat. En uh, ik heb ontdekt hoe meer ik me bewust ben... dat ook al probeer ik het nog zo goed te doen... dat het me niet lukt... Um, dat ik het niet kan en dat ik God nodig heb... gaat mij helpen... om, uh, om zaken te overwinnen... Uh, in het besef, en dat vind ik ook belangrijk... in het verhaal naar Robe toe... Uh, in het besef dat God mij niet veroordeelt. Dat er geen veroordeling is vanuit God. Uh, God uh, heeft zijn leven gegeven... hij heeft zijn zoon gegeven... om te, om te sterven voor onze zonden En uh, geen veroordeling... maakt dat ik dus in theorie niet bang hoeft te zijn... om heel eerlijk en open te zijn... over datgene waar ik in faal. Of wat me niet lukt. En ik geloof dat dat een geheim is. Dat als we daar eerlijk in zijn... naar God toe, en naar elkaar toe en open over kunnen zijn. Um, dat daarmee ook... als we ons hart ervoor openstellen... God ons kan helpen om ons gedrag te veranderen. Hm. Als je dat zo hoort, Robert? Wat Tant zegt? Ja, dan, dan is het verstandelijk inderdaad... Um... Uh, weet ik het, allemaal heel erg goed. Alleen in, in, in de realiteit is het toch vaak uh, uh, lijkt het toch anders dan, dan, dan dat het er geschreven staat in de Bijbel van, snap je? Uh. Nou, probeer het dan eens te vertalen naar de praktijk voor Robert. Help hem daar eens mee. Tran. Ja, nou, <coughs> dat is interessant. Dat is de uitdaging van het werk wat ik doe, zeg maar, en, en dat blijkt ook heel lastig te zijn. Uh, maar de vertaling naar de praktijk is dat dit is iets wat we heel vaak horen. Ja, het zit wel in mijn hoofd. Maar het zit niet in mijn hart. Ik kan het zo moeilijk echt pakken. En wat ik dan zie is dat als het gaat over terugvalpreventie. Dat mensen, uh, dat het daarvoor ook geldt. Dat ze iets hebben van, hé, hey, maar ik ga nooit meer gebruiken. Alleen daarvan hebben ze niet in de gaten dat het ook dat iets is wat in hun hoofd zit. En niet in hun hart zit. Ja. En dat komt, naar mijn overtuiging. Omdat uh, dat middel, dat verslavende gedrag, is iets wat... Uh, zoveel vreugde heeft gegeven zoveel blijdschap heeft gegeven zoveel emotionele ontlading heeft gegeven dat dat hetgene is wat in het hart is en um, wat zo belangrijk is is dat um, dat in beeld komt en ik, wat ik geloof en wat ik, wat ik zie ook als mensen gaan zien dat dat, dat, dat dat echt zichtbaar wordt en ik durf echt in de spiegel te kijken vanuit in, in het licht van de liefde van God en ik uh, ga daar verdriet over krijgen dat eigenlijk ik nog zoveel hou van die cocaïne, dat eigenlijk ik het nog zo graag wil en ik ga daar verdriet over krijgen en ik ga uh, uh, dat in mijn leven toelaten, ruimte aangeven, dat als ik, als ik, dat, als ik daar, daarmee dus het patroon van weglopen van gevoelens en van pijn doorbreek, dat dan langzaam maar zeker... Uh, er iets anders, iets anders gebeurt in mijn hart en dat de liefde voor het oude voorbij gaat en dat in het licht van dat het zo in mijn hart zit, de liefde van God dichterbij komt, omdat ik dan ga ervaren God wijst me niet af, ook al is de realiteit zoals die is, ook al ben ik zo aan het worstelen, Hij wijst me niet af Hij houdt van me en Hij ziet dat ik aan het knokken ben, en ja dat heeft alles te maken met relatie met God, investeren in relatie met God natuurlijk, je, we kunnen geen pasklaar antwoord geven uh, voor deze problematiek um, dat zou heel mooi zijn als dat zou kunnen, maar dat, ja, als we zo met elkaar praten dan merken we dat dat niet zo is en ook de praktijk leert dat dat niet zo is. Het is een proces waar we heen gaan en waarin de liefde van God reëel moet worden, waarin reëel moet worden uh, hoe belangrijk dat middel voor me is. Ik heb mijn leven ervoor gegeven, de jaren van zijn leven heeft er ook met gegeven alleen maar achter dat middel aan te lopen. Nou, dat poetsen we niet zomaar in één keer weg. En heel belangrijk is dus om dat heel erg goed onder ogen te zien en ook die confrontatie daarmee aan te gaan. Nou, en dat is iets wat heel lastig is in de praktijk. Want liever vergeet ik het. En liever wil ik me niet confronteren met dat het er nog zo is. Maar wat ik eruit pik is dat de liefde van God in ieder geval daar een hele uh, krachtige rol in kan spelen. Ja, hoe ik, vroeger, hoe ik vroeger gekikt heb op mijn verslaving en op datgene waar ik verslaafd aan was, zal er een proces moeten komen waarin ik vreugde leer vinden in God. En dat, we, dat, dat de waarheid gaat worden, de vreugde is de Heer is mijn kracht maar betekent dat ook dat je dan een bepaalde afkeer krijgt van je oude leven en uiteindelijk samen met God je nieuwe leven mag gaan bewandelen uiteindelijk, dat, daar komt het ook een beetje op neer denk ik daar gaat het op neerkomen ja, ja. Ja, en dan wordt het niet meer een verstandelijk verhaal want nu zie je vaak van ja ik hou van God en ik wil voor God gaan maar als het erop aankomt hebben we toch een bepaalde afkeer om met de dingen van God bezig te zijn terwijl als daar een hartsverandering plaats gaat vinden dan merk je dat, hé hey, dan gaat dat trekken en dan gaat de liefde voor het oude het veranderen en dan komt er inderdaad een weerstand tegen dat is een proces Oké, okay, we hebben het over uh, terugvalpreventie en uh, samenvattend is het eigenlijk zo dat we um, heel goed uh, kunnen leren om bepaald gedrag te veranderen. We kunnen daar verstandelijk ook over nadenken en ook bepaalde processen uh, kunnen we ook benoemen die daarin uh, uh, gaande zijn. Uh, nee leren zeggen uh, Van tevoren inzien in, in zien van hey, Wat zijn gevaarlijke situaties uh, Dus je kunt daar verstandelijk mee omgaan Maar het belangrijkste wat we toch met elkaar bespreken Is dat je hart verandert, je hartgesteldheid verandert Ten opzichte van het middel wat je altijd gebruikt hebt En dat kan in, ja, in dit geval We hebben het over verslavende middelen Maar we kunnen daar in het leven heel veel dingen Die we eigenlijk weten van dit is niet goed Ik zou het moeten veranderen En de sleutel is van hoe is je hart Ja, hoe is je hart Alleen het gevaar daarin schuilt wel van, oh dan moet dus eerst mijn hele hart veranderd zijn, terwijl ik denk het begint met waarheid. Als ik zie hoe krachtig mijn verslaving is, als ik daar beeld op krijg, en ik ben daar eerlijk over, dan ga ik vanzelf mijn leven inrichten op een manier dat ik weet van, oh ik moet uitkijken met in een kroeg te komen, of ik moet uitkijken met bepaalde vrienden. Want ik ken de kracht van die verslaving, ik weet hoe het in mijn hart zit. Dan is mijn hart nog niet veranderd, maar omdat ik weet hoe het is, ga ik daar heel zorgvuldig mee om. En ik denk dat dat belangrijk is, want uh, anders dan zou het heel lang duren voordat ik mensen hier uit de kliniek kan laten gaan. Maar op het moment dat zij goed in beeld hebben de kracht daarvan, van, van, van het middel, en goed in beeld hebben van welke uh, emoties daarbij komen spelen, ook van pijn die, die ze ontwijken, dan geloof ik dat uh, de stap naar buiten te mogelijk is voordat alles helemaal opgelost is. Voor jou komt die mom dat moment een keer weer, Robert, dat de stap naar buiten gemaakt gaat worden? Ja. Hoe kijk je naar uit nu? Uh, nou goed, ik, ik, ja, ik bekijk het per dag, denk ik. Uh, ik mag nu nog een maand uh, op de groep blijven hier. En dan dan heb je maand... dat je met een groep samenleeft. Ja, inderdaad. En na die maand kan ik dus inderdaad doorstromen naar BC2. Een zelfstandig wonen. Ja, en dat betekent dat je gewoon nog uh, onder de vleugels van de hoop leeft. En dat hoop ik nog gewoon negen maanden te kunnen doen. En dan hoop ik inderdaad te kunnen integreren naar de maatschappij. Hoe dat eruit ziet, ja, ik kijk er naar uit, uiteraard. Maar uh, momenteel... Uh, uh, ben ik blij dat ik hier nog kan zijn en aan mezelf mag werken. Maar er komt een moment dat je weer voor die keuze staat, dat je weer naar buiten gaat, dat je weer in het, in het echte leven zeg maar, geconfronteerd wordt uh, met, met, met, met gebruikers of met, met middelen. Mm -hmm. um, het verhaal wat Twan zo ophangt, is dat iets wat jij, waar jij wat aan hebt in de praktijk? Zwaar je straks iets aan gaat hebben? Ja, dat zeker weten. Maar ook heel belangrijk is, denk ik, ook uh, sociaal netwerk. Dat hoor je ook heel vaak, dat het heel belangrijk is om mensen om je heen te hebben, denk ik. En goed, ik heb een gemeente waar ik naartoe kan en waar ik lid van ben. En uh, goed, dat is ook niet even makkelijk om dat eventjes te klaren. Maar het is wel belangrijk om uh, daar ook in te investeren, denk ik. En uh, ja, het zijn allemaal hulpmiddelen die je moet gaan gebruiken, denk ik. Om uh, stappen te gaan ondernemen naar een verslavingsblijf bestaan. Die je hier al eigenlijk hebt ingezet, moet je dat door trekken in de lijn straks naar buiten. Weet je. Maar beproefd ga ik zeker horen. En verleidingen zijn uh, om, op elke hoek van de straat. Maar het gaat erom hier. van uh, maar je je de ze zijn weg denk ik. en uh, Ik heb genoeg gehad van wat achter mij ligt. En uh, ik hoef het ook niet alleen te doen denk ik. Nee. En dat is van sleutel. Hè? Want uh, trots je houdt ook uh, hulp tegen. Mm -hmm. Trots zorgt er ook voor dat je alleen blijft. Dat je dit zelf blijft proberen. En met waar jij zegt. Oké okay, die, die trots die leg ik af. Uh, krijg je... Uh, oog voor wat kan God voor me doen, maar ook ja. wat kunnen mensen voor me doen. Zeker, zeker. En voor mij is het belangrijk, denk ik, ook om um, ook op tijd aan de bel te trekken, denk ik. Dat hebben we ook mee te maken dat je te trots bent om aan de bel te trekken. En dat is ook de reden waarom het fout is gegaan. Hé, hey, uh, wat leeft er in je? En, en uh, in hoeverre uh, uh, maakt dat deel van jou uit? En, en heeft het jou in zijn tang? Terwijl, als je dat ook inderdaad bespeekbaar maakt, wat heel moeilijk voor mij nog steeds is om hulp te vragen... Um, uh, merk ik wel van, hey, als ik het doe, dat het ook weer een beetje ruimte geeft. En dat je ook je trots opzij schuift om uiteindelijk uh, die hulp uh, te vragen en uiteindelijk aangeboden te krijgen. Want ja, bij mij is het gewoon heel belangrijk om inderdaad op tijd aan de bel te trekken. En uh, vooral ook uh, God om, om advies te vragen aan de Heer op het moment dat we het echt ertoe doen, denk hm. ik. En, uh... hey, wat zijn je plannen voor de toekomst? Heb je ideeën? Hmm. Verwachtingen? Hoop? Uh... Ja, huisje, boompje, beestje zeggen ze toch altijd. Um, maar geldt dat voor jou ook? Zeker weten. Ja, ik heb wel een verlangen om inderdaad uh, iemand tegen te komen die, uh, waarvan ik mijn leven uh, ja, mee kan opbouwen, denk ik. En ik heb ook een kinder, kinderwens. Ik ben inmiddels 30 jaar, dus uh, er zijn wel verlangens die uiteindelijk wel uh, belangrijk zijn. Maar niet, dat moet natuurlijk niet streven zijn, weet je. Maar uh, ja, ik, ik ben ook vrij muzikaal. Dus ik hoop op muzikaal gebied ook wel wat te mogen bereiken in zijn koninkrijk en, uh, God wijst mij de weg, denk ik. Maar het is belangrijk om hier nu te blijven. Maar het is ook goed om te dromen, denk ik. En, uh, verlangens zijn er om uh, waargemaakt te worden. En, uh, het is in ieder geval goed om, om hier te zijn, om er ook mee bezig te zijn. En, uh, ja, ik zie uit naar een, uh, een goed en gezond toekomstbeeld. En, dat in relatie met de Heer God. Hm, mooi. Ja. Dus dan, jij hebt uh, Robert begeleid. Als je nu iets tegen hem zou mogen zeggen. Wat zou dan... Ja, wat zou, <laughs> hè, zit er iets op je hart, zeg maar? Ik zeg, van, ja, dat is wat... Uh... Nou, ik denk dat wat Robert zegt is heel belangrijk. Uh, praktische omgeving. Uh, hij raakt de kern aan als hij zegt van trots. En hulp vragen op het moment dat het erop aankomt. En hij zegt ook van, ik zal beproefd worden. Um, ik denk wat, waar het op aan gaat komen is op dat moment straks. Als die... Uh, ...zover is en, uh, en hij voelt de verleiding en de stress... ...of hij voelt zich depressief of hij heeft het moeilijk. En dan komt erop aan van wat, welke keuze ga je dan maken op dat moment. En uh, uh, nou, waar het dan op aankomt van in hoeverre is doorgewerkt... Uh, wat zit er dan op dat moment in je hart? En, en uh, ja, wat je vaak ziet is dat mensen dan in diepe stress... In één keer dat er een waarheid komt van... Mensen zitten niet op moeten te wachten. Of uh, op dit moment uh, is er niks wat me echt helpt. Behalve alleen die drugs. En dat komt in die diepe momenten. Uh, nou ja, dan zal het duidelijk moeten worden... van Hoe gaat het uh, verder? Welke keuzes maakt Robert? En kan hij dan volharden in datgene waar hij nu voor kiest? Hm? Als je dan even rechtstreeks naar Robert richt... Wat, wat, wat zou je hem dan zeggen? Um, ...vecht ervoor om te ontdekken wat er in jouw hart is. En om... Uh, um, ...blijf je uitstrekken... ...naar dat de vreugde voor God... ...groter zal zijn dan de vreugde voor het oude. Maar ontken niet dat er nog... ...veel vreugde is naar het oude. Dat kan er niet zomaar in één keer uit zijn. En de waarheid daarover gaat je helpen... ...om uh, de goede keuzes te maken. Dank je wel. Hey, het advies Robert voor, uh, voor de luisteraars... ...stel dat er iemand is die zich herkent in jouw verhaal... ...wat is jouw advies... Mijn advies: um, ja, wees vooral eerlijk naar jezelf. Dat het heel belangrijk is, denk ik. Van hé, hey, herken uh, ik inderdaad dat ik een probleem heb? Uh, wil ik er wat aan doen? En uh, doe ik het niet voor mezelf, doe het dan voor de mensen om je heen? Maar het is vooral dat je het inderdaad voor jezelf doet. Maar vaak zie je ook van hé. Hey, uh, uh, het kan ook helpen om inderdaad het voor je kinderen te doen of voor mensen voor wie je houdt, denk ik. Uh, als, als je jezelf niet meer ziet zitten, is het wel belangrijk om dat ook als aspect te nemen, denk ik. En uh, durf inderdaad hulp te vragen. Weet je, er zijn zat uh, klinieken waar je terecht kan. En, uh, ik heb ervoor gekozen om naar de hoop te komen omdat het gewoon iets pas uh, christelijk is. En dat, dat ik weet dat er gewoon het werk van God is, denk ik. Maar er zijn zat, zat klinieken waar je inderdaad terecht kan. Alleen uh, ik heb voor de hoop gekozen omdat ik... Ja, gewoon hele goede berichten over gehoord heb en uh, uiteindelijk uh, die berichten ook uiteindelijk uh, waarheid zijn geworden okay. voor mij. Dus, uh. Goed, nou bedankt voor je openhartigheid, bedankt voor je, um, je verhaal, jij ook voor je kennis en voor, je, voor het delen van die kennis dan. Wilt u uh, meer informatie over het werk van de hoop of wilt u net als Robert geholpen worden? Heeft u ook uh, verslaafd gedrag waar u maar niet mee kunt stoppen? En heeft u dat steeds geprobeerd, maar valt u steeds weer terug? Weet dat er um, hulp is. De hoop wil graag helpen. Voor meer informatie kijkt u op onze website www.dehoop.org. U kunt ook met ons bellen. Dat kan via 078 6 3 1 3 in 2 Dus 078 6 3 1 3 in 2 Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Hey!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 Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht de opklaringen en kans op mistbanken, minimaal rond 8 graden. Morgen overdag veel zon, middagtemperatuur dan tussen 17 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit was richting ES Breda. Erwindas staat dacht door een ongeluk van de a 3 millimeter file tussen de zwee. Ze zwijgen op de eindraad en de ram is in Rotterdam het weg richting Breda. En daar staat op de A8 door een ongeluk Een twintig 20 km Amersfoort te vieren tussen richting Utrecht. Ze zwijgt Eindrecht en ze Soe, de randweg Randweg, Sterberg, Oordrecht, in recht en zweert Op de A8 3 km en 20 meter door Weg Amersfoort richting Werkzaam in Utrecht. De, t, ze Soe, Tot zover de Verksterberg is yes, in Kloopendrecht voor mijn Zweed. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, op TV radio en internet.